Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Het lukt Niger niet om de grens te sluiten voor de Libische kolonel Gaddafi. De grens met Libië is daarvoor te lang en we hebben er niet de middelen voor, zei de minister van Buitenlandse Zaken van Niger, Bazoum. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft Niger gevraagd om Gaddafi tegen te houden, mocht hij de grens willen oversteken. Bazoum zei dat Gaddafi de grens nog niet is gepasseerd en daar ook geen verzoek voor heeft gedaan. Verder heeft zijn land nog geen besluit genomen of Niger hem in dat geval zal oppakken en overdragen aan het internationaal strafhof. In de afgelopen dagen zijn drie konvooien met Gaddafi-getrouwen in Niger aangekomen. Die mensen zijn volgens minister Bazoum vrij om in Niger te gaan en staan waar ze willen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft ondanks het einde van het Space Shuttle tijdperk te weinig astronauten in dienst. Dat schrijft een onafhankelijk Amerikaans onderzoeksbureau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 Het weer bewolkt en buien. Het wordt 12 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind. Uit het westen tot zuidwesten. En aan de kust is de wind krachtig. Overdag dan blijft het wisselvallig. Met veel bewolking en buien Dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Silent street, hear the echo of my feet tonight. Homeless street, where she promised we would meet tonight. Do the colors try to touch my hand? Shining bright, do they pity me and understand? It says. ...die bekend zijn geworden met hits als You've Got Your Troubles ...Here It Comes Again and This Golden Ring. Dit was een minder groot succes, maar wel heel emotioneel gezongen... ...Silent Street uit de jaren 60-66 om precies te zijn. De fortunes met de stem van de betreurde Rod Allen die in 2008 overleed. Het tweede uur van de nacht ging anders bij de Vara op Radio 1... ...met het komend uur aandacht voor... Uh, Kees Prins en Herman Koch... die uh, deze week op een bijzondere manier in het nieuws zijn gekomen. We laten ze hier nog eens een keer horen in de samenwerking met Jiske Vet. En wat heb ik nog verder voor je klaarleggen? Eigen opname, Adele... Daar hebben we ook een eigen opname van. En daar zijn we wel heel erg trots op. Reten trots, mag ik wel zeggen. Een opname die eerder werd gemaakt, een tijdje geleden alweer... bij het ochtendprogramma van Giel Belen. Nou, dat is allemaal het komend uur. Maar eerst laat ik je Heart of Stone horen. Ik laat je drie keer Heart of Stone horen. Drie verschillende versies. Drie verschillende artiesten. Abend File, Abend File.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 I'm a-wandering how you know regret I said I'm wondering how you Better me. Be. be so much better off without. I'd be better. maar drie, drie composities met als titel Hard of Stone. En er zijn er nog veel meer, maar daar zal ik je niet meer lastig vallen. Je hoort in ieder geval uh, Erasure met een opname uit 1988. En de band bestaat nog steeds. Ze hebben net een nieuwe single gemaakt onder de titel... When I Start to Break It All Down. En wat je dan opvalt als je die nieuwe single hoort... dat is dat uh, de stem van uh, de zanger niet meer zo hoog klinkt. Erasure bestaat uit Vince Clark en Andy Bell. Andy Bell, de zanger van Erasure... Nog steeds treden ze op en ze zijn weer op toernee en doen daar in Nederland niet aan. Als je als Nederlandse fan toch geïnteresseerd bent in een optreden van Eurasia... dan zou je 8 november bijvoorbeeld kunnen gaan naar Duitsland, Offenbach... Dat treden ze op in de Stadthallen en verder zijn ze ook nog op 9 november in Brussel in de Ancien Belgique Eurasie. De vorige 1964, de Rolling Stones en Jonathan Jeremiah, die zong zijn succes van dit moment, Heart of Stone. En die komt wel naar Nederland binnenkort. Die zal op 9 oktober op één dag twee concerten geven in uh, het paard van Troje in Den Haag. Een matinee en een avondvoorstelling. Een paar weken later is hij weer terug in Nederland. En dan zal hij optreden op 18 oktober in Tivoli, Utrecht. 19 oktober de Melkweg in Amsterdam. En 20 oktober roosje En dat is in Nijmegen. Dan kreeg ik ook nog een uh, interessant mailtje. Erik de Jong, een trouwe luisteraar van uh, De Nachtwinkel Anders... die wees mij op een Argentijnse zangeres... die hier in Nederland nagenoeg onbekend is... Haanam, solidat. A te vi, traías tantas me no que han trazado para mí como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar con el corazón helado vestido de soledad. dat En je hoorde de zangeres Soledad Ruti. Materiaal dat in Nederland uh, niet uit is. Maar dat ik heb gedraaid op uh, verzoek en op uh, advies. Aanwijzing van uh, Erik de Jong, die regelmatig na de nacht in het anders luistert. Nou, misschien heb jij ook wel zo'n antiepsel waarvan je denkt... Van, nou, dat zou best wel eens een keer bij Nederlandse radio gehoord mogen worden. In het bijzonder in de nacht in anders. Ik zou zeggen, laat het eens dus weten middels een mailtje naar De Nacht ging het Anders te vinden via www.vara.nl. Ga naar Programma Insights. En dan kom je vanzelf terecht bij het contactadres van De Nacht ging het Anders. Soledad Pastor Ruti met Adjee TBB. Ah, en dit is zo mooi. Hè? En die vrienden die schreef het nadat hij op zoek was geweest bij... Hugo Klaus, het laatste bezoek, want hij wist dat hij zou gaan sterven, Hugo Klaus. Het mooiste is de stilte tussen wat is geweest en wat moet komen. De herinnering die je vindt terwijl je niet zoekt. Het allermooist is de weg van de tweesprong die je nooit hebt genomen. Hennie Vrienden, hier een gezelschap van Henk Hofstede en Frank Boeijer. Zonder mij, het liedje dat vriend Vrienden componeerde, zoals ik al zei... nadat hij de laatste keer Hugo Klaus had ontmoet. Hugo Klaus die, uh, leed aan de ziekte van Alzheimer... en om die reden besloot het leven niet langer meer te leven. 19 maart 2008, toen uh, overleed hij Hugo Klaus... En nu ik het over boeken heb, afgelopen zondag is bekendgemaakt welke nominaties er zijn voor de NS Publiekprijs. Zes genomineerden zijn er. Te weten Bonita, Avanu van Peter Bualda. Déjà vu van Esther Hoef, Congo van David van Ruijboek. Vaslav, Arthur Japin. We zijn ons brein van Dick Swaap. En Zomerhuis met Zwembad van Herman Koch. En ja, Koch krijg je nu een hele andere rol te horen... ...namelijk als uh, voetbalverslaggever. In de periode dat hij nog uh, met Michiel Romein en Kees Prins Jiskevet vormde. Kees Prins hier als zanger... ...die terugkijkt op het verleden, uh, zijn voetbalverleden. Mijn club...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 En hij wees al naar de stier, dat ik wist een welgemikte trap, en de kubus in de knie, dit is mijn kleur. gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopt in mijn keel. Ik deed vijf passen terug en dacht als ik deze kans verspeil Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij. Nee! Hoogover. Over. Kans verkeken. Ik wil de weg er niet meer zijn. Ik wilde terug in moederschouw We verloren de finale. In het liefste was ik koud. Alleen mijn vader, ja, die laat me verloren zondagmiddagse vrienden mijn plakboek nog wel eens zien. He. En dan zit hij maar op te geven over hoe een goeie ik had kunnen worden. He. Daar hij zegt als die coach mij als debutant die strafschop niet had laten nemen. Dan was het allemaal heel anders afgelopen. In de begin die gewoon te halen. zie ik de tranen langs zijn wangen lopen. Toen ga ik vaak nog kijken, maar dan ziet ik in vakzee. En dan schreeuw ik, en geniet ik, en zing ik luid en duidelijk mee. They clean the This is the most Herman Kroege als de voetbalverslaggever en Kees Prins als de zanger Jiske Vett... Van alweer een tijdje geleden. Mijn club, wat je van de hun hoorde. En Kees Prins, die is de komende weken vaak te zien op de donderdagavond. De Vara begint namelijk vanavond met een nieuwe TV-serie Overspel. En vanavond kan je kijken naar de eerste twee delen die achter elkaar worden uitgezonden. Kees Prins speelt hier in de rol van Huub Kouwenberg. En Huub Kouwenberg is een vrachtgoedondernemer van het Loesje soort. En ik heb gedeeltes gezien van uh, dat overspel. En ik doe dat op een voortreffelijke manier, Kees Prins. Vanavond dus om half negen op Nederland 1 de eerste twee afleveringen van overspel. Ja. Dit staat in de Duitse hitparade. De Duitse hitparade waar geen slakers meer in staan, maar zingen songwriters. Tim Bensco, hij komt uit Berlijn. Ik wou zo gern daarbij geweest Nog ik heb veel te veel te doen. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. 148 Mails checkt Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb warum? Sag, wer sowas fragt, is dumm. Denn du scheinst wohl so nicht zu wissen, was ik tu. Eine ganz besondere Mission, lass mich nicht met Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ik zu dir. Noch 148 Mails. Wat is dan nog passiert, denn es passiert so viel? Muss nur noch kurz die Welt rennen, und gleich danach bin ik wieder bei dir. Die Zeit läuft mir, davon zu warten, wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ik muss jetzt los, sonst kippt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in dood sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert? Wenn es passiert, so viel, musst nur noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder. 26 jaar is hij en hij heeft al de meest uiteenlopende dingen gedaan. Hij heeft uh, gevoetbald in Berlijn bij uh, de vereniging FC Union Berlin. En hij heeft ook nog theologie gestudeerd. Maar hij heeft ook muziek gestudeerd op zijn 16e toen... Uh, Kreeg hij een en dat heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Hij ging zelf liedjes schrijven en de liedjes zijn ook op plaat opgenomen. Tim Bensko, Tim Bensko, zo zal ik het moeten uitspreken. Je hoorde Nu nog Kort Die Weltretten, zijn allereerste hit op dit moment in de Duitse Bondsrepubliek. En niet daar, ook in Oostenrijk en in het Duitsstalige gedeelte van Zwitserland. Wordt dit graag gehoord, dit Nu nog Kort Die Weltretten van Tim Bensko. work is planned I stand here with a man that talked to me so candidly more than I choose My lips have once rouged I feel again the blues of longing Confused, he wrote me a saying he would love me better than my poor son's begetter. The Ruse spoke of love like. Is his honesty did leave me blind Keep those thoughts from sight Follow me into the night You can call on me when you need the light Give it me Must I fall down At your feet And please Don't you be scared of me Zij zullen aanwezig zijn bij de opening van de Olympische Spelen. Dat uh, grootste spektakel. <laughs> Ik heb het idee dat dat een heel leuk popfeestje gaat worden. popfestival. In ieder geval Paul McCartney zal daar aanwezig zijn. En uh, Muse ook. En wie fan is van Muse. Dat is namelijk Elton John. Die is namelijk nog niet gevraagd om op te treden... bij uh, de opening van de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Maar Elton John heeft de mannen van Muse wel benaderd of... Uh, ze iets samen kunnen gaan doen trede, tijdens die ceremonie. Nou, Muse heeft dan, daar nog niet op geantwoord. Dus we zullen wel afwachten. Muse met wat ik eigenlijk nog de beste single van hun tot nu toe vind. Van twee jaar geleden, Undisclosed Desire. En The Muse, dat is dan weer een nieuwe single van een zanger... Is ook afkomstig uit Groot-Brittannië, Laura Marling. 21 jaar is een nieuw album komt er uh, zeer binnenkort aan. En daarvan hoort je dan The Muse. Blijf nog even in Engeland. Dit is de band Friendly Fires. En ze waren op Lowlands alweer drie weken geleden onderhand. En een van de muzikanten was er niet bij. Namelijk Richard Turner. Hij speelde trompet bij de band en was kort. En daarvoor overleden. Friendly Fires, dit is de nieuwe single van de band. Van de Britse band Friendly Fires, The Hurting. Adele, daar is een heel veel boel om te doen de laatste dagen. Begon vorige week al toen moest ze verschijnen. of te verscheen ze in Amerika op de televisie. bij de show die gehouden werd. in verband met het uittrekken van MTV Awards. En dat optreden heeft ertoe geleid dat ze nummer 1 staat in Amerika op dit moment. met Someone Like You. Afgelopen week zou ze ook op de televisie moeten verschijnen. De Britse televisie bij het uitrekken van de Mercury Awards. Maar daar was ze niet bij. Ze is uh, ziek geworden. Een beetje te veel gewerkt de laatste tijd waarschijnlijk. En de concerten die uh, gepland waren de komende weken, die zijn uh, afgelast. Men verwacht dat het allemaal niet zo lang zal duren met Adele... en dat ze weer spoedig op tournee zal gaan. Vorig jaar, en dan heb ik het over de 26 november, toen was... Adela vroeg uit de veren. Ze was de gast bij het ochtendpram van Giel Beelen. En ze maakte een wonderschone opname in die vroege uurtjes van To Make You Feel My Love. Adela. Adele. When... Vorig jaar, To Make You Feel My Love, Adele. In het ochtendprogramma van Giel Bele live speelde ze dit op 26 november. Een opname waar we zuinig op zijn hier bij de varen. Adele, To Make You Feel My Love. En Adele heeft ook records gebroken daar waar het gaat om de verkopen van cd's. Wat heel bijzonder is in deze tijd. In Engeland zijn er bijvoorbeeld van de meest recente album 21... in één jaar tijd meer dan drie miljoen albums verkocht... Heel bijzonder, dat is zelfs de Beatles nog niet gelukt... om van één album in één jaar tijd drie miljoen exemplaren te kunnen verkopen. Adele dus. Hopelijk is het veel gaan beter en kan ze weer op Tour 9 gaan.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 Let's ah, ah, ah, ah, ah. oh, yeah. go met het uh, mannenkoor. Nou, het klein gezelschap was het de Jordaniers. Met dat oh. De uh, Jordanair's Good Luck Charm, 1961. En van Elvis over Elvis wordt weer een film gemaakt. Volgend jaar moet die op het Witte Doek verschijnen. Acteurs moeten nog gezocht worden voor fame en fortune. En belicht wordt de periode waarin hij samenwerkte met Sonny. een van zijn uh, lijfwachten. Elvis op het Witte Doek, maar dan nagespeeld. Volgend jaar dus waarschijnlijk. Dit zijn de Jayhawks. She walks in so many ways She wanders lone in the shade She shapes herself in the dust Whispers all things will be silence She turns the cell to the scene Clouds burst on, rise never